Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is al een paar dagen onrustig in de gevangenis in Westzaan. Aan het einde van de middag was er een opstand onder gevangenen, zegt NH Nieuws. Mensen die vastzitten zijn boos over de coronaregels, want er is een stuk minder dagbesteding. De omroep zegt dat tientallen gevangenen stonden te schreeuwen op de luchtplaats en dat er eieren naar bewakers zijn gegooid. In de gevangenis van Lelystad zijn ook strengere coronaregels. Daar mag een deel van de gevangenen niet douchen omdat de directie bang is dat ze elkaar besmetten. Ze krijgen wel een washandje om zichzelf te wassen. Het OM heeft anderhalf jaar cel geëist tegen een vrouw van 33 omdat ze zichzelf voordeed als arts. Ze gaf medisch advies en zette onder meer botox-injecties in Hengelo. Ze liep tegen de lamp toen ze solliciteerde bij Deventer ziekenhuis. Daar gebruikte ze gegevens van een familielid dat al in Deventer werkte. Bijna niemand ziet het zitten om met de bus naar de kerstmarkt in Duitsland te gaan. Verschillende busbedrijven in Noord-Holland slaan dit jaar maar over vanwege de coronasituatie. En ook waren er te weinig mensen die zich hadden aangemeld. Heel jammer vindt kerstmarkt-fan Hanna die graag naar Düsseldorf gaat. En dan heerlijk over de wijnasmarkt en ja, dan heerlijk Karstad en Kaufhof en dan even lekker op de Keu, de Keuligsallee. En dan heerlijk lekker ergens even lekker eten en zo. En het is niet alleen voor bezoekersbalen dat de reizen niet doorgaan. De die doorgaan. Chauffeurs vinden het altijd hartstikke erg leuk. Uh, je wordt in het centrum van, uh, van zo'n stad afgezet. En dan lopen ze gelijk zo'n winkelstraat in. En uh, ja, daarna komt iedereen weer uitgeladen terug met allemaal uh, presentjes. Dus ja, het is altijd heel uh, goed gemust eigenlijk. In Duitsland zijn ook kerstmarkten afgelast of er gelden strenge regels. Eentje in Nederland bezoeken, dat ziet Hanna dan weer niet zitten. Het is gewoon heel anders. Het is gewoon heerlijk. Want er is natuurlijk wel een kerstmarkt hier op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Maar dat is het niet. Het weer nog. Vanavond hier en daar een bui. Op plekken waar de bewolking wegtrekt wordt het snel koud. Morgen ook veel regen, flink wat wind en 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. De avondspits stelt nog steeds niet zoveel voor in onze regio. Je hebt hooguit vijf minuten vertraging op de A10 Noord de Buitering bij Amsterdam Hemhavens. Want de staat twee kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. Met nu de herhaling van Alternative FM. The acorn and a mind that slips away, and the season I'll of belonging and restraint. But I'm never once the same when October rings the bell.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 En ik, uh, vorige keer was ik, uh, was ik het in mijn eentje aan het doen. Maar ik heb, uh, Kirina is er weer bij. Dus, uh, ja, want hier hebben we een beetje een drukke periode gehad, geloof ik. Ja, het was druk. <laughs> ja. Yeah. Uh, iets met uh, Amsterdam Dancing Event was het uh, vorige keer, geloof ik, in oktober. Hè? Dacht ja, ik. zou heel goed kunnen. Ja. Ik, ik moet zeggen, het was zo druk. <laughs> ik weet het allemaal niet meer. Uh, goed, maakt niet uit. Het is, uh, het is in ieder geval uh, uh, weer uh, fijn dat we, dat we het uh, weer even met z'n tweeën doen. Nou, uh, eens even. ik weet weer wat het was. We zijn, uh, Jij thuis... had iets. Van, van een educatief uh, verhaal. Ja. Dat was het. Dat ja. was het. Ja, nou weet ik het weer. Ja. Klopt, Diversiteit ja. en inclusie. Klopt. klopt Cursus klopt. over werving van uh, ja. vrijwilligers. Ja. Uh, ineens kwam dat bij mij dus ook. Uh, oh ja, ja. Dat was, dat, dat oh, ja. was het. Ja. ja. ja. Uh, van waar is dat een uh, andere kant uh, van jou uh, die we niet kennen uh, in dat opzicht? Mm -hmm, uh, ja. so so so de sociaal bewogen kant van Keline Gijzer dan? Ja, oh. ik heb wel een sociaal werkachtergrond ook ergens. <laughs> oké, uh. oké. Okay, okay. uh, goed, uh, nou ja, uh, je, je bent erbij. Uh, dat, uh, dat is uh, al heel wat. Uh, maar je hebt ook nog iets uh, bijzonders gedaan voor voor deze avond, want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 Try right. See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 ik heb van Rens begrepen dat we eerst uh, Lola B gaan horen. Is dat, uh... We gaan eerst uh, starten met Lola B. Uh, ja, en, en die komt morgen uit, hè? Die komt vannacht uit. Vannacht nou, al. Ja. Als je wakker ja. blijft, je kan een bekertje zetten. een <laughs> twaalf uur. Zeker, een champagnefles Twa uit de koelkast. Ja, ja, ja. ja twaalf ja, uur vannacht, Lola mo B. Mo moet heel speciaal zijn. Nou, goed, hier zijn Rens and Crazy met Lola B. zo zijn waar ik misloop, yeah. En een wereld waar ik niet van kan proeven, ach baby, is dat maar zo. Heb een stem en mijn liedjes en mijn kindhoud. En een plekje waar ik en op en daar tot drie houd. Heb een meisje ze masseert me en ze zingt ook. Oh. Ik ben een lach met een tran en ik knip al. Oh.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 Ik heb een stem en met liedjes en mijn kin, ho. Oh, oh. En een plekje waar ik op en daar al drie, ho. Oh, oh. Heb een meisje, ze masseert me en ze zingt, ho. Oh, oh. Ik ben een lach met een tranen en een en knip, oh, oh. Vannacht om twaalf uur, komt de trek Lola B. Uit! Streamen! Hey!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 Om me daarna hey. op te tillen, Rensje gaat er geen hey. killen Geef gehoor hey. aan je geluid, dat is alles wat we willen Kan mijn dorst wel lessen, mijn honger niet stillen. Ren de bühne op, tot de mensen opspringen Ik sta buiten ontspannen, sta van binnen opspringen Er zal vast geld zijn, eh? slow, ik misloof Ik wil het slopen, waar ik niet pakken proeven Ach baby, sta maar zo, heb een stem en me en mijn ho, oh, oh. en een brekje waar ik op ben, daar op drie ho. Oh, oh. Heb een meisje, ze masseert mij en ze zingt, oh. Ik ben een lach met een tranen en een knip, oh. oh. En zo pas geld zijn, It is slow.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 Wordt op deze track vergezeld door een goede vriend van ons, en een geweldig toffe muzikant, genaamd Cam Cosmic. Oké, okay. hier is hij: Swings van Rens en Crazy. Yeah.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 ik ben aan mijn streken nog niet afgeleerd. Er zit zweet, dus het is cool. gearriveerd. Ik mag, mag je moed, zweet, zweet, zweet, zweet.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 Vast het niet in hokjes, veranderen van patronen. Want hier is geen manier om aan de drukte te ontkomen. Mijn motivatie, rolmodellen en mentoren ze schetst in een beeld. Laat geen trek verloren. Zet het in het klad. Haal het van back af. Ook al ben ik back-af. Kom deze kant even op uh, met uh, hier naar de pratenmicrofoons, want, uh, daar, uh, want dit, dat zijn de zangmicrofoons. Uh, maar we gaan natuurlijk ook nog even praten. Doe ik niet alleen. Ja, doet af, ik dat Kroeniging. doet Kri uh, Kirina Gijs ook. Ik zou bijna zeggen, introduceer jij ze maar, want uh, ja, dit <s�ïtst> nou, goed, volgens mij is de introductie die ze net zelf gegeven hebben al flink goed of niet? Ik vond het wel lekker gaan. Uh, de ja. pijn? Ja, zeker. Toch? Ja, even over, over jullie. Uh, Rance en Crazy. Zie, Ja. ja. Zeg het ja, goed het zo? Ja, ja, ja, ja. zeker. Goed, ja, hè? Ja. Um, wat ik begrepen had van Karina, uh, van, uh, uh, zijn er verschillende samenwerkingsvormen. Uh, uh, mm -hmm. Hoe zijn jullie uh, uh, met elkaar uh, tot samenwerken gekomen? Tot samenwerken gekomen, dat is. is dat? We zijn best uh, flirt op de WhatsApp. Ja, ja. We. Zullen, we, oh. ja. zullen we niet uh, samen een liedje ja. maken? En toen, uh, vijf later, <laughs> soort, uh, toen vijf minuten later... Toen vijf minuten later stuurde Elge mij een link. Elge, hier rechts van mij. Stuurde mij een link uh, met mijn lief Team Beats. En dat was plak voordat ik op vakantie ging. En toen ja. heb ik de hele vakantie ja. lang door de bergen van Italië gelopen... met de prachtige muziek die Elge geproduceerd had. En, uh, en toen ik terugkwam van vakantie, zijn we meteen de studio ingedoken. Mm -hmm. en, uh, en dat was vanaf het begin af aan meteen goed en gezellig en fijn. Ja, ja inderdaad.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 Nog niet thuis als uh, ouds. Dus iedereen uh, die luistert op de radio. Geef uh, Crazy een belletje als je een goede studiolocatie. locatie hebt. <laughs> ja. Crazy 020 op zijn Instagram. <laughs> <hijen> hey, en uh, hoe beïnvloeden jullie elkaar? Positief en liefdevol. Maar qua, qua muziekstijl? Ik denk dat we vooral weer, uh, op zoek zijn gegaan naar dingen die we, die we wilden maken. Waar we zelf enthousiast van werden. En dat het heel veel door...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 vannacht, de release. Ja. Vannacht één zeggen. De release van Lola B. 12 uur staat die gewoon online. Ja. Je kan nog steeds je wekker zetten, champagne kopen niet en tegen een boot aangooien. Drie uurtjes. Aanbouwen. Drie uurtjes. We hebben, we, hebben de champagne. Nee. Drie uurt. we hebben hier ook champagnes, we hebben mimosas gehad. Mm -hmm. En uh, op 10 december mm -hmm. komt niet alleen dit liedje uit, maar komt de hele EP uit. Dat zijn zes nummers.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 vanaf augustus, is dat augustus? Vanaf de laatste zomermaanden. De de ja, ja. uh... Is het ook een beetje seizoensgebonden dat je in een bepaalde flow moet komen om songs uh, te kunnen schrijven? Ja, ik weet het niet. Het zit een beetje in de het periode van de, de, plaat, uh... van de vallende bladeren. Dus ja. dan kan ik me wel iets voorstellen <laughs> dat je dan <laughs> op een gegeven moment denkt... Fuck it, ik doe het even niet, weet je, bij ja, wijze Ja, dat is waar, maar op dat moment ja, we nog, uh, had ik nog een t-shirt aan, nu mm -hmm. was ik, hm. Mm. Mm. Hey. <laughs> hey. maar nu was wel met de winterjas. Ja? Dat was wel uh, een sfeertje denk ik ook wel, ook in de muziek was het heel gezellig en uh, warm. Hmm. En dat, maar jullie raken ook wel uh, serieus voor onderwerpen? Dat zeker, ja. Dat zeker ja. Maar wel met positieve mindset erachter.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 Maar nu hoor je zo'n lekker plaatje en dat geeft je net dat ene kleine ja, trui. in de rug, even, even een klein beetje wind in de zeilen. Dat je wel je huis gaat stofzuigen, dan zou het ook al goed zijn. Ja, ik vind het dat, vind dat ook wel weer een mooi, mooi iets wat je daarna aanroest. Uh, ik ben een beetje een man van uitstelgedrag. Heb je dat ook wel van man of niet? Mm. Nou, ik, uh, ik heb de last van Tessa dat de deadlines zijn. Dus ik heb altijd, uh, altijd liever te veel te doen. Ja. En wie zet die deadlines?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 Goed, ja, we zijn bijna aan het eind van dit eerste uur alweer gekomen. Ja, het schiet op. Dat gaat vrij snel voordat je het erg in hebt. dan is het alweer tien uur. En bijna dan alweer twaalf uur. Want dan komt hij. Ja, want dan komt hij natuurlijk.